4 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. In Almere is vannacht een hotel ontruimd na een brandje in het restaurant. De brandweer haalde de gasten van hun kamers. Eén gast ademde rook in, maar er vielen geen gewonden. De gasten worden waarschijnlijk elders ondergebracht. Als veterinaire experts uit Rusland en Nederland er niet uitkomen, gaat staatssecretaris Bleker met de Russische regering praten om een importstop op Nederlands vlees te voorkomen. Dat heeft hij gezegd in Nieuwsuur. Rusland dreigt de grenzen te sluiten voor Nederlandse runderen, rundvlees en rundersperma vanwege het Schmallenbergvirus. virus Eerder sloot het land de grenzen al voor schapen en geiten. Eergisteren werd bekend dat er in Nederland ook twee runderen zijn besmet. Joran van der Sloot gaat in beroep tegen zijn veroordeling... door een rechtbank in Peru. Hij kreeg 28 jaar cel voor de moord op Stephanie Flores... en moet de nabestaande bijna 60.000 euro smartengeld betalen. Volgens een advocaat heeft de rechtbank verschillende zaken... niet voldoende meegewogen. Zo bekende van der Sloot de doden van Stephanie Flores al in een vroeg stadium... en er zou sprake zijn van verzachtende omstandigheden. Van der Sloot zou leiden aan een posttraumatische stoornis... die die opliep door de zaak Natalie Holloway... De Griekse filmregisseur Theodoros Angelopoulos is bij een verkeersongeluk om het leven gekomen. Tijdens zijn 40 jaar durende carrière ontving hij veel onderscheidingen voor zijn films, vooral op Europese festivals, zoals in Cannes. In 1998 kreeg hij daar de palm door van zijn film De Eeuwigheid en een Dag. Theodoros Angelopoulos was 76 jaar. Het weer. Vooral in Zeeland is kans op een spat regen. In het noordoosten vriest het licht. In het hele oosten kan het mistig of nevelig zijn. Overdag is het bewolkt en kan er wat lichte regen vallen. De maxima liggen rond een graad of zes. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Goedemorgen, het is woensdag 25 januari. En u luistert naar Nu Al Wakker van Omroep WNL. Het ochtendprogramma voor iedereen die nu al wakker is. Wekelijks bespreken we het nieuws van het verre buitenland tot vlak om de hoek. Mijn naam is Cameron Oera. En ik ben Robert Smit. Komend uur hoort u. Hoe, hoe parasieten mensen met obesitas gaan helpen. De assistent bondscoach van het Dames waterpolo team over het teleurstellende leurstellende EK... En die hoort onze eigen man in Washington over de State of the Union. En als alles goed gaat, hebben we straks ook nog contact met Maarten van Rossum. Die gaat ook terugblikken wat allemaal gaande is in Washington. Maar eerst vandaag, want ja, het is vandaag dus 25 januari. En precies een jaar geleden begonnen in Egypte de protesten tegen Hosni Mubarak. De Arabische lente begon officieel eind 2010 in Tunesië. Maar toch werden de opstanden in de Arabische wereld pas echt gewelddadig na de opstanden in Egypte. Dat klopt inderdaad. En Hans-Jaap Melissen... die ging een jaar geleden als oorlogsverslaggever naar Egypte toe. Hij zat toen midden in de strijd om het befaamde Tagrierplein... en deed dat verslag van de protesten. Goedemorgen, Hans-Jaap. Goedemorgen. Ja, het is nu een jaar geleden dat de protesten begonnen. Hoe staat het er nu voor in Egypte? Ja, ik denk dat heel veel mensen in Egypte enorm teleurgesteld zijn... met het resultaat dat ze tot nu toe bereikt hebben. Uh, ja, de dictator is weg, maar de dictatuur zit er nog... Positief is wel dat er uh, een parlement nu zit. Hè? Dat is net geïnstalleerd uh, gisteren. En alleen de vraag is wat voor macht zal dat parlement uh, hebben. Uh, daar dus, daar zaten altijd de Mubarak getrouwen in. Nu zit daar vooral uh, ja, de moslimbroederschap in voor 47 procent. En nog uh, salafisten, dus, dus meer islamisten hebben de meerderheid. Um, en hoe dat zich verder gaat ontwikkelen, ja, dat weten we gewoon niet. Voorlopig zit er nog een militaire raad. Rond de zomer de macht gaat overdragen aan een burgerregering. Ja, want, want de Partij voor Vrijheid en Gerechtigheid. die heeft nu 235 van de 498 zetels in het parlement. Uh, die was voorheen verboden. Uh, en wat, wat wil deze partij dan nu veranderen in Egypte? En wat op korte termijn vooral? Daar kijk ik deze partij, hè, dat is eigenlijk, dat is de tak van de moslimbroederschap. die altijd ja, verboden of een beetje gedoogd was. Uh, ja, die partij uh, die wil van alles bereiken. Uh, er, zijn, er is vrees in, in, in, de, in allerlei landen dat die moslimboedenschap islamitisch radicaal zou zijn. Ik denk dat ze zich vooral in instantie willen gaan richten op de economie. Want daar gaat het niet goed mee in Egypte. Daar ging het altijd al niet goed mee. Maar ja, toerisme is enorm bijvoorbeeld ook gekelderd. Dus wil, mensen willen wel een soort stabiliteit weer krijgen. Zodat op dat soort uh, sectoren van de samenleving weer een beetje. ...op kunnen komen, want ja, de, al die beelden van geweld en zo... De, ja, ...er zijn weinig mensen die nog uh, als toerist naar Egypte willen... ...ze komen nog wel, maar veel te weinig. Dus, dus daar zal veel in moeten gebeuren... ...en daar willen zij zich in eerste instantie richten. En ze willen ook gewoon uh, dat dat uh, leger natuurlijk zijn macht afstaat... ...en dat, ja, dat wordt een lastige, uh, lastige gesprek ook met dat leger... ...en dat zit zo verweven in die maatschappij... ...dat zelfs al zouden ze zeg maar, officieel geen macht meer hebben ze nog allerlei manieren zullen hebben, denk ik, om toch nog invloed te hebben op die macht. En de presidentsverkiezingen, zoals je net al zei, zijn pas in uh, juni. Um, hoe gaat dat de komende maanden die kant op? Gaan het, uh, houdt de militairen houden die de macht of zal het ook langzaam worden overgegeven? Ja, nou, die houden de macht. Je voor een, voor een hoger huis. Er moet een comité komen van 100 mensen die een nieuwe grondwet uh, gaat schrijven. Daar heeft ook al uh, ja, het afgelopen jaar, zich gezegd dat het leeg zich daar eigenlijk wel mee dreigen te gaan bemoeien. Nou, dat moet dan officieel dan niet gebeuren. Uh, en en ja, aan de hand van een nieuwe grondwet kun je dan dus uh, verder gaan met dat land. Uh, en ja, alleen ja, dat blijft natuurlijk vrees. Uh, er is zoveel nog te doen. Uh, er is eigenlijk op sommige mensen zeggen dat onder die militaire raad eh, nog zoveel verslechteringen ook weer zijn geweest. Dat ja, zo'n zo nieuwe regering uiteindelijk het ook heel moeilijk te, zal krijgen. Het is een scenario voor teleurstelling, zeg ik wel. Eh, mensen willen heel veel veranderingen, maar dat zal zeker met zo'n slechte economische situatie in Egypte wat veel, veel slechter is dan in Libië bijvoorbeeld. Ja, dan, dan gaan mensen teleurgesteld raken dat er toch te weinig gebeurt. Het is vandaag 25 januari, een jaar geleden. Toen begonnen de opstanden op het Tegarierplein. De hashtag 25jan was dagenlang ook trending topic wereldwijd. Hoe kijk jij nu een jaar later terug eigenlijk op die periode als, als verslaggever? Ja, het was, was een hele drukke periode. Uh... Gewelddadig ook wel, en ook naar journalisten toe. Ja. Uh, er hebben heel wat journalisten door de stad gerend met mensen met messen achter zich aan, of wat dan ook, ook hongerknuppels. Ook ik heb dat meegemaakt, daar kon je ook wel weer gaan ontsnappen. Um, en het was natuurlijk ook verder. Uh, ja, Tunesië had je natuurlijk even gehad, maar daar dachten je misschien nog van: het ja, kan een, geïsoleerd, uh, een geïsoleerde revolutie zijn, maar zeker naar Egypte zag je de, de stroom van revoluties komen. Voor mij betekende Egypte ook weer uiteindelijk de opstap weer naar, naar Libië, kort daarna. Dan krijgen we binnenkort weer de herdenking van een jaar, van, een jaar geleden. van. En is voor al die landen geldt ook voor Libië dat ja, het allemaal nogal moeizaam gaat. Dat je nu weer protesten krijgt tegen de nieuwe machthebbers. Mm. Dat, zie je, dat zag je in Libië, dat zie je dus in Egypte. Dus, dus de, een geslaagde revolutie, dus een verdrijf van een dictator, wil niet meteen... Uh, ja, het, uh, het inlossen van alle beloftes betekenen en, en dat, dat de droom van nieuwe vrijheden. Ja, dat, het is maar een eerste stap op een lange richting. Ja, wat, wat had u zelf eigenlijk verwacht een paar maanden geleden toen het allemaal uh, gaande was? Ja, je gaat ook een beetje soms mee uh, geloven dat er inderdaad misschien veel gaat veranderen. Um, zeker in Egypte dacht ik heel even van, nou ja, misschien zijn er. Uh, ik had concrete stappen te zetten, meteen al. Ik je, ja, je bleef daar komen, ook soms op doorreis naar Libië. En, uh, je, je merkt al vrij hard de teleurstelling onder de mensen. En dan zie je dat. Ik heb natuurlijk al meer landen in overgangssituaties gezien. Uh, dat inderdaad uh, er heel veel bombardie kan zijn, heel veel gejuich en een euforie op het moment dat er dan een dictator valt. Maar dan, dan blijkt de weg naar, naar een, een toekomst van een. Uh, ja, wat wij dan uh, met een westerse beschaving of een democratie, dat dat een hele lange weg is. En in die lange weg hebben wij ook hier in het westen natuurlijk ooit moeten gaan. En maar dat nooit eens gedacht dat dat alles maar zo uh, overnight kan. Hmm. En dat kan dus blijkbaar niet. Ben het plan binnenkort weer die kant op te trekken? Ja, er zijn, kijk, wat ik zei van kijk Libië was, was een volgende revolutie. Er zijn hmm. eh, heel veel landen rommelt het nog steeds. Syrië is bijvoorbeeld een land uh, dat interessant is, waar, waar nu, natuurlijk nu veel gebeurt. En je kunt dus terug gaan naar landen, van hoe gaat het daar nu mee. Het, het, het Midden-Oosten was altijd al een uh, grote bron van inspiratie voor mij. En dat zal <laughs> het wel voorlopig blijven, denk ik. Ja, de, de huidige machtshebbers hebben een dag van nationale feest, volgens mij, uh, afgekondigd. Uh, is het zo'n feest, denk je, in Cairo? Ja, feest en ook, ook, ook, ook spanning wel, dat er toch weer mensen zijn die, die, die, die, die onvrede willen uiten door demonstraties. En dan weet je nooit in, in dat soort gepolariseerde landen... of het dan weer tot, tot ellende komt. Maar ja, uh, dat, dat is afwachten, moeten we zien. Ja, Misschien is het toch wat meer vrolijk. Ja, spanning en feest vandaag in Egypte. Precies een jaar na het begin van de opstanden... tegen toenmalig president Hosni Mubarak. Dankjewel, journalist Hans-Jaap Melissen. Ja, Barack Obama zit inmiddels in zijn laatste paar minuten van zijn speech... Uh, we gaan straks wellicht ook nog even luisteren naar wat hij daar nog te melden heeft. Maar we gaan eerst luisteren naar muziek. Dit is Ed Sheeran met The A-Team. White lips, pale face, breathing in snowflakes. Burnt lungs, sad taste. Lights gone, days end Struggling to pay rent Long nights, strange men And They say she's in the class 18 Stuck in her daydream Been this way since 18 But lately her face seems Slowly sinking, wasting Crumbling like pastry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 Deze ochtend in met de klank van Ed Sheeran met dit was die e Het Het 13 minuten over vier. Luister nu al wakker op Radio 1. Omroep WNL houdt u de hele nacht bij wat er in de Verenigde Staten gebeurt, namelijk de nacht van State of the Union. De derde van Barack Obama. We gaan even een stukje meeluisteren, want hij is bijna bij het einde. One of my is the flag that the SEAL team took with them on the mission to get bin Laden. On it are each of their names. Some may be Democrats. Some may be zijn, But that doesn't matter. Just like it didn't matter that day in the Situation Room. When I sat next to Bob Gates, a man who was George Bush's defense die Hillary Clinton, a woman who ran against me for president. Yeah, die de SEAL-team wat uh, uiteindelijk uh, naar Pakistan ging om Osama Bin Laden om het leven te brengen. Daar begon hij trouwens ook mee dat het voor het eerst eigenlijk in twintig jaar, in twee uh, decennia is... dat er kan worden gesproken van State of the Union zonder angst uh, voor Osama Bin Laden. Nog twee alinea's te gaan en dan uh, zit uh, de, de, de toespraak erop. Maar wij gaan uh, hele andere dingen hier doen, want we, we weten wat er gaat gebeuren de komende dag, hè? Ja, want terwijl het grootste deel van de Nederlanders nog op één oor ligt, zijn de kranten alweer op weg naar de kiosk. Ik neem ze alvast met de door samen met Martijn Middel, te beginnen met De Telegraaf. Webwinkels zijn laaiend over de vierde internetstoring op rij bij ING, schrijft de krant van Wakker Nederland. Doordat online shoppende klanten van de bank gistermiddag opnieuw geen gebruik konden maken van het online betalingssysteem Ideal, lopen de webwinkeliers inkomsten mis. Voor directeur Wijnand Jonge van branchevereniging Thuiswinkel.org is de maat vol. De winkeliers leiden een strop van enkele miljoenen euro's voor elke dag dat de systemen van ING eruit liggen. En die schade is niet op de bank te verhalen. ING claimt dat het systeem 99,5% van de tijd in de lucht is... maar dat redt de bank nooit. De bank zelf heeft het schaamrood inmiddels op de kaken staan. ING biedt dan ook oprecht zijn excuus aan. Het verdient geen schoonheidsprijs en we hebben er alle begrip voor... voor de klachten die mensen hierover uiten. Altijd dus zijn woordvoerder. Verder met Spits, 250 miljoen euro... Zoveel geld zat er in het potje dat in het vorige kabinet beschikbaar stelde... voor de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Maar waar het geld heen is en wat ermee gedaan is... De gemeenten die het geld kregen kunnen niet of nauwelijks vertellen waar het aan is uitgegeven. In een brief aan de Tweede Kamer maken vakbeweging FNV en jongerentak FNV Jong zich boos over het beleid. Nederlandse gemeenten kregen samen een kwart miljard euro om de jeugdwerkloosheid tegen te gaan... maar hoefden zich nauwelijks financieel te verantwoorden en dat kan beter. Volgens FNV Jong voorzitter Dennis Wiersma wordt het tijd voor een nieuw en beter plan... zeker nu steeds minder jongeren aan een baan kunnen komen. Vooral allochtone jongeren verdienen extra aandacht, bijvoorbeeld met sollicitatietrainingen. Als we nu niets doen, kunnen we over een half jaar zo'n 30.000 jonge werkzoekenden bij optellen. En dat is asociaal, aldus Wiersma. De overheid moet ophouden zich alleen maar te richten op geld en efficiëntie, dat schrijft de Volkskrant. De krant citeert een gisteren uitgebracht rapport van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, de RMO. Volgens de RMO zorgt de marktwerking bij de overheid voor dezelfde excessen die de financiële sector in de kredietcrisis hebben gestort. Paul Frissen is een van de auteurs van het rapport. Volgens hem zijn de misstanden in het hoger onderwijs een goed voorbeeld van de excessen van het overheidsbeleid. Doordat hbo-instellingen worden betaald naar rato van het aantal inschrijvingen en afgestudeerden, is de kwaliteit van het onderwijs de laatste jaren achteruit gegaan. Ook in andere sectoren geeft de overheid volgens hem een verkeerd signaal af. Het onlangs inmiddels afgeschafte bonnenquota bij de politie was misschien effectief, maar de politie schoot zijn doel voorbij. Als de burger een bon krijgt, denkt hij niet langer dat hij iets verkeerd heeft gedaan, maar dat die agent zijn target moet halen. Nederlanders betrokken bij overbevissing Stille Oceaan, schrijft Trouw. Het is de kop van een artikel over de horsmakreel, een populaire vis die vooral in Afrika veel gegeten wordt. De afgelopen tijd is de vis in de Zuid-Pacific bijna ten onder gegaan aan zijn populariteit. Vooral Chinese en Russische schepen hebben schuld, maar ook Nederlandse vissers deden gretig mee aan de vangst van de horsmakreel. Het gevolg van de vis is nog maar een tiende over ten opzichte van twintig jaar geleden. Wil de horsmakreel het hoofd boven water houden... dan is het volgens de Nederlandse federaties van Reders tijd voor actie. Sommige experts pleiten voor een totale vangstop van vijf jaar. Net als ooit in onze eigen Noordzee. Toen bleek dat de haring vrijwel was weggevist. En tot slot een triviant vraagje in spits. Welke speler van ADO Den Haag met Nederlands bloed is international? En voor welk land komt die uit? Weet u het al? Nee? Dan bent u waarschijnlijk niet de enige. De juiste antwoorden zijn... Paul Mulders en de Filipijnen. Na elf seizoenen bij Haarlem, Cambuur-Leeuwarden... FC Omniworld en AGO-VV Apeldoorn... maakte de middenvelder een overstap naar eredivisieclub ADO Den Haag. Een neef van Mulders was zo blij dat hij op Facebook een fanpagina aanmaakte... En omdat Mulders een Filipijnse moeder heeft... stuurde zijn neef ook een linkje naar de Filipijnse voetbalbond. Die regelde binnen een mum van tijd een Filipijns paspoort. En na nog geen drie weken speelde Mulders zijn eerste interland tegen Sri Lanka. Zijn ADO-collega's moesten er in het begin vooral om lachen, zegt Mulder. Maar inmiddels zijn sommige collega's al jaloers... omdat ze ook wel voor een nationaal elftal hadden willen spelen. En tot zover het krantenoverzicht. Ja, terwijl de meeste mensen op dit moment wakker worden, zijn er ook uh, lieden die de hele nacht al wakker zijn geweest. Want die hebben geluisterd en gekeken misschien wel naar Barack Obama, die zojuist zijn State of the Union 2012 heeft afgerond. Een van die mensen die dat heeft gedaan is uh, Maarten van Rossum, Amerika-deskundige en historicus. En als het goed is heb ik hem op dit moment aan de lijn. Goedemorgen meneer van Rossum. Goedemorgen. U heeft net gekeken en geluisterd naar de State of the Union. Wat viel u op? God, dat voelt mij, viel mij op dat ik ze altijd wat aan de lange kant vind, eerlijk gezegd. Die had ook wel uh, wat uitgekund, dat zou de zaken effectiever maken. Ja. Het is een hele, hele lange opsomming van allerlei mooigheden die men uh, van plan is. En kennelijk is het vrijwel onmogelijk om dat uh, enigszins te reduceren. Maar goed, het is een voortreffelijke spreker en de thema's waren duidelijk. Wat waren de thema's? Nou, de thema's zijn dat Amerika zou moeten werken aan een soort industriële revival. Dat Amerika zou moeten werken aan more, more fairness. Dat wil zeggen dat mensen die heel rijk zijn in principe evenveel belasting moeten betalen als mensen die niet zo rijk zijn. De ja, fair shot economy. Nou ja, je komt dat eigenlijk aan het niet al aardig zien de afgelopen dagen. Die man die verdient tientallen miljoenen per jaar en die betaalt minder dan 15% belasting. Ja. Terwijl het ook normaal uh, iemand uit de middenklasse betaalt in Amerika zo'n 30% belasting. Dat wil dus zeggen dat de zeer rijken ongeveer de helft van de belasting betalen die de middenklasse betaalt. Dat zijn natuurlijk hele rare toestanden. Dat moest veranderen, zei hij. En wat mij opviel is toch dat er enorm veel werk gemaakt werd van uh, uh, dit optreden tegen Osama Bin Laden. En dat werd eigenlijk als een soort, soort voorbeeld gepresenteerd van daar kunnen we wel in samenwerken, daar kunnen we wel effectief in zijn. Dat zouden we ook op andere terreinen moeten doen. En nu geeft hij ook aan dat het heel veel plannen weer waren, een opzomming van plannen. Past dat wel bij iemand die eigenlijk al drie jaar president is? Zou hij niet moeten vertellen wat hij allemaal gedaan heeft in plaats van weer met plannen komen? Nou, dat denk ik niet, want het, het preludeert natuurlijk op het feit dat het een verkiezingsjaar is. En dat hij voor, dat, voor die verkiezingen een soort, soort blik naar voren moet, moet werpen. Daar komt natuurlijk bij, en dat was ook over zijn thema in zijn toespraak, dat de samenwerking met de Republikeinen, die is er eigenlijk totaal niet... He, dat in feite zit, zit het Amerikaanse systeem zit volkomen vast. Het Amerikaanse politieke systeem leidt aan, aan volstrekte dysfunctionaliteit. Dus het had in dat opzicht, hij riep ook op om meer samen te werken. En ook daar denk ik is het verstandiger om naar de toekomst te kijken dan zeker om naar het afgelopen jaar te kijken, want dat is niet zo best geweest. Ja, want hoe... Wat, Wat ook niet aan hem ligt, naar mijn idee, maar aan die Republikeinen. Want, ja, want hoe wil, wil Obama die, die, ja, die, de, de republikeinen en de democraten weer echt samenbrengen? Nou ja, dat, dat ging hier dus met retorische middelen. In de zin van, kijk wat we wel samen kunnen doen. En daarbij werd vooral verwezen naar in feite de, de, de militaire aspecten van het optreden van de Amerikaanse regering. Uh, of dat ook gaat gebeuren, nee, dat gelooft natuurlijk eigenlijk niemand. Dus er zitten ook andere elementen in deze toespraak. Een element wat er, voor zover ik me kan herinneren, al, al 30, 30 jaar in zit... is dat Amerika zichzelf zelfstandig zou moeten maken op het punt van de energievoorziening. Dat zegt elke president en er komt nooit iets van terecht. En ook op het punt, denk ik, van intensieve uh, samenwerking tussen de twee partijen... dat zie ik ook niet één, twee, drie gebeuren, eerlijk gezegd. En um, het was heel erg paternalistisch, he? weinig uh, over Europa. Het moet allemaal maar binnen in het eigen land worden gehouden. Ja, daar moet je natuurlijk ook reëel in zijn. Amerikaanse verkiezingen zijn verkiezingen over de Verenigde Staten. en De enige natie die genoemd werd, dat waar Amerika naast staat. En waar Amerika de veiligheid van garanteert. Dat de, en die benaming genoemd werd, was Israël. En dat speelt ook in de binnenlandse. Dat gaat eigenlijk meer over de binnenlandse politiek dan over de buitenlandse politiek. Ja. En van Iran werd gezegd van hè, alles is nog steeds mogelijk, maar we hopen dat we dat vreedzaam gaan oplossen. Wat mij opviel, is dat hij, als we toch over naar nog een uitspraak kijken die misschien niet heel erg inhoudelijk is, dat hij zijn eigen vrouw noemde. En ook de, de vrouw van de vicepresident Joe Biden. Ja, is toch... die heeft dan veel werk gedaan met die Veterans Administration. Ja. Dat is een een normale gang van zaken dat de echtgenote van de president ook genoemd wordt en dat die een of andere enorm nuttig taak vervuld heeft in de afgelopen jaren. Ja, dus er wordt gewoon even iets verzonnen wat zij dan eigenlijk ook ja. gedaan heeft, dat dankzij haar geloof ik 150.000 banen zijn. Ja, wat ik was natuurlijk aan de voor, aan het begin van de toespraak, was dat die Gabor Gifford, ja. dat die uh, daar weer verscheen en dat die enorm stormachtig werd toegejuicht en toegeklapt. Te, te veel poespas, dat is niet nodig? Ik zou zelf altijd een voorstander zijn van een iets uh, sobere vertoning, eerlijk gezegd. Een iets kortere toespraak, die iets effectiever zou kunnen zijn. Maar wie ben ik? Ik bedoel, uh, mij komen ze er niet over uit. Mee. Maar het is natuurlijk wel zo dat het, uh, een, een, een, de toespraak is niet zijn lang. Het is natuurlijk ook dat continue geklap. Na iedere drie zinnen begint dat uh, ja, te klappen. Toch, dus. klapte, wie er niet klapte, ja. waar, de, waar ze allebei voor klappen, waar alleen de democraten voor klappen, dat, hè, dat geeft een beetje aan ook in welke richting eh, de zaken gaan lopen. Ja. Nu uh, is de, het wachten op de reacties van de Republikeinen, blijft u daarvoor wakker of gelooft u dat? Nee, wel? dat was ik eerlijk gezegd niet van plan. Nee. Die zijn uh, natuurlijk nogal vrij voorspelbaar. Ja. Uh, dat elke vorm van belastingverhoging uit een boze is en uh, dat, dat die misbruik maakt van uh, ...sociaal-economische tegenstellingen... Dat, ...dat zie je natuurlijk vanaf mijlenver aankomen... ...wat de reactie zal zijn. Nou, en het wel van dat geloof ik... ...namens de Tea Party Herman Cain gaat reageren. Nou, dat, dat zou kunnen. Ik zou zo'n beetje de laatste personen zijn... ...die in staat acht tot een min of meer redelijke reactie. Dus en alle reden om daar in ieder geval niet op te gaan wachten. Nou... Dan namens ons in ieder geval wel te rusten voor zometeen. Maarten van Rossum, historicus en amerika Volgde de hele nacht de State of the Union. Want de hele nacht, het duurde iets meer dan een uur. Maar in ieder geval, zoals meneer van Rossum net zei, het duurde allemaal veel te lang. Het kan allemaal wel wat korter. Straks praten we met Arno Havenga, bondscoach van de waterpolo-vrouwen. Ja, die vlogen er uh, gisteren uit. Tenminste, ze verloren van Italië en kunnen geen kans maken op de Europese titel. En we gaan het hebben over de link tussen afvallen en parasieten. Maar eerst Razorlight, Amerika.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 Razor Light met Amerika op Radio 1. Het is bijna half vijf en er is natuurlijk weer genoeg nieuws te melden. Het Nieuwsminuutje. En daarvoor is bij ons aangeschoven Martijn Middel. In Almere is enkele uren geleden een hotel ontruimd. nadat er brand ontstond in de keuken. De brand woedde op de begane grond van Hotel Fin in de Koopmanstraat. in het centrum van Almere. Maar was snel onder controle. Meerdere hotelgasten ademden rook in. en een daarvan moest worden behandeld in het ziekenhuis. En is inmiddels weer ontslagen uit dat ziekenhuis. Bij de US Open is de derde halve finalist bij de dames bekend. Na Kim Kleisters en Victoria Azarenka. wist ook de Tsjechische Petra Kvitova zich te plaatsen. Ze won in twee sets van de Italiaanse Sara Rani. Setstanden 6-4 en 6-4. Op dit moment neemt Maria Sharapova het in de laatste kwartfinale op tegen Jekaterina Makarova. Sharapova won de eerste set gemakkelijk met 6-2. En op dit moment staat het 2-2 in de tweede set. En dan nog een melding voor het verkeer. In het oosten en noorden van het land is het nog de hele ochtend glad. Dat komt door bevriezing van natte weggedeelten en door aanvriezende mist. Moeten de weg op? Het is misschien niet overal, glad, eh, niet overal glad, maar wees vooral voorzichtig. Het Nieuwsminuutje. Dankjewel Martijn Middel. Het is over en uit voor de Nederlandse waterpolo-vrouwen. In Eindhoven vloor Oranje gisteravond een bloedstollende thriller van Italië... en kan daarmee de Europese titel wel vergeten. Ja, een pijnlijk resultaat gezien het doel van de Nederlandse ploeg om een medaille te pakken. We hebben het erover met Arno Havenga, de assistent-bondscoach van de Nederlandse vrouwenploeg. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ik kan me voorstellen dat de teleurstelling heel groot is na de wedstrijd van gisteravond. Ja, nee, dat, dat klopt. Het is in principe gewoon uh, afgelopen zoals je net ook al aangaf en ja. Uh, ja, dat, dat, hadden we, uh, ja, dat hadden we graag anders gezien. Ja, want uh, het was een uh, bloedstallende wedstrijd, hè? Ja, ja, ik denk dat het voor de neutrale toeschouwer uh, een uh, enorm mooie pot is geweest, maar uh, dat is een cliché waar we nu momenteel niet zoveel van hebben. En uh, voor onszelf, eerlijk gezegd ook. Dus ik vind het een hele mooie pot geweest. Ik, uh, als je terugkijkt, op dat moment staat het niet niet stil. Maar ja, is het gewoon, uh, dit zijn de momenten waar je het voor doet, waar je voor traint. Dit zijn de wedstrijden waar je wil spelen. Alleen uh, ja, helaas pakt het in uh, uh, slechte rondes uit. Ja, je is wel een mooie pot. Maar uh, ja, jullie, jullie uh, kunnen wel een, een, een medaille vergeten. Ja, ja. ja, die, die is kwijt. We, we spelen voor de 65e plek tegen Spanje. En uh, nou ja, dat is. Uh, eigenlijk uh, hoeft die wedstrijd op het moment niet gespeeld te worden. Want dat, dat, dat, dat, dat, dat, kwam, dat kwamen we niet voor. Wij wilden hier een medaille winnen en we zijn er dichtbij geweest. En uh, ja, we helaas aan het kortste eind getrokken. Na penalties uh, met, van Italië verloren. Dus het rest ons uh, om het nu uit te spelen met nog een wedstrijd op donderdag. En dan uh, eindigt het van ons. Nou, bent u dan ontevreden nu? Nee, ik ben niet ontevreden, want ik denk dat wij uh, uh, een graag nou, goed toernooi gespeeld hebben. We hebben twee keer met één keer verschil van Hongarije en Rusland verloren. En uh, vandaag, uh, een, een, een, een, een, met, wij vlagen een hele goede wedstrijd, maar op sommige momenten ook wat minder. Dat heeft ons kop gekost. een, een, een redelijke wedstrijd gespeeld. en. Uh, ja, dus ik ben, ik ben in principe niet ontevreden. Alleen ja, we hebben het gewoon te makkelijk weggegeven. We hebben te makkelijk vandaag tegendoepen te tegengekregen. En te veel moeite moeten doen om zelf te scoren. Ja, dat, uh, nou, dat heeft ons nogmaals de kop gekost. Nou, straks nog die wedstrijd van de vijfde, zesde plaats tegen Spanje. En daarna al de volledige focus op het Olympisch kwalificatie Kan ik me voorstellen? Nou ja, niet direct uiteraard. Uh, uh, ik heb net wel even tegen de speelsters ook gezegd van, uh, dat, ik, uh, nou ja, dat ik het met name jammer vind dat we, dat we niet voor een medaille doorgaan. Dat we mm. niet de kans krijgen om in deze ambiance uh, door te spelen. Maar zeker ook dat we niet de ervaring opdoen om die twee wedstrijden voor die halve finale en de finales uh, huh. te spelen. Om die ervaring mee te nemen naar het kwalificatiesternooi in Londen. Maar uh, we gaan nu na dit toernooi we twee weken vrij om, uh, ja, om even een beetje bij te komen hele intensieve Periode geweest. En uh, uh, daarna gaan we inderdaad weer wel op uh, richting, uh, richting Triest, waar het de uh, kwalificatie doorgespeeld wordt. En in dat toneel komen jullie alle grote landen eigenlijk ook weer tegen. Ja, ja nou klopt. We hebben daar de loting maar nog plaatsvinden, maar. Uh, ja, daar, komen we, daar zijn zeven landen, er dus zijn vier plekken te verdelen. En uh, zes Europese landen en Canada komt erbij die serieus aanspraak maken op een, uh, een van die vier uh, tickets voor Londen. Maar uh, ook daar gaan dus drie ploegen niet uh, het doel halen wat ze, wat ze willen halen. En uh, ja, drie, die, die, die drie ploegen die thuis blijven, die, uh, die, die, die, die maken ook aanspraak op een medaille in Londen. weet je Zo dicht bij, uh, zit, ja. zo dicht bij elkaar is het allemaal. Is, is er dan, dit, wat je in de afgelopen anderhalve week uh, hebt gezien, is er dan echt iets Traduciaal is dat er nog moet veranderen binnen het team? Nou ja, dat vind ik nu moeilijk te beoordelen. Uh, ik denk wel dat wij... Uh, uh, we zijn wel heel afhankelijk van een paar speelsters. En uh, nou ja, goed, uh, als er daar twee van uh, iets minder spelen... dan is het gewoon het niveau van de ploeg iets minder. En dat is op zich niet heel erg als je dat in de breedte op kan vangen. Maar ja, wij, wij zijn nog niet constant genoeg om te zeggen... van, nou met deze ploeg kunnen wij gewoon constant een, een 7 halen. Zo, zo zit het nog niet in elkaar, dus daar moeten we nog wel aan werken. Maar ja, daar heb je dit soort wedstrijden voor nodig om, uh, om die ervaring op te doen. Ik heb net ook tegen die meiden gezegd, we kunnen 80 trainingen in Zeiss doen... maar twee van deze wedstrijden hebben veel meer waarde dan, uh, dan die, trainingen, al die trainingen bij elkaar. Maar, maar zou de onervarenheid, want het Nederlands team is op dit moment ja, relatief jong... Ja. Um, zou die, die onervarenheid uh, dit team ook de kop kunnen kosten? Wat betreft de kwalificatie voor de Olympische Spelen? Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Kijk, we zijn er drie keer heel dichtbij geweest. En vanavond had het echt. Uh, als de wind wat harder in het bak gewaaid had, had het altijd, bij wijze van spreken de andere kant op kunnen gaan. Weet je, van zulke soort kleinigheden hingen het af. En. Uh, uh, dat kan dadelijk in de kwalificatie nooit zo zijn. En, uh, dus ik vind het nu moeilijk om te zeggen dat alles de kop gekost en dadelijk in de triëns. Want uh, deze ploeg is heel heel, heel heel gierig, heel volwassen. In de afgelopen maanden echt enorm gegroeid. Dus ja, het kan zijn dat we dadelijk uh, misschien wel eerst te worden in Triëns. Weet je wel. nogmaals, het zit heel dicht bij elkaar. En ik heb heel veel vertrouwen in deze ploeg dat we daar uh, met deze ploeg kunnen kwalificeren voor Londen. En dat we in Londen ook heel hoog kunnen gooien. Ja, groot vertrouwen, hoog hoe, achter de kans dat je het gaan gaat halen dat... Londen. Nou, die kans is uh, 70 Kijk, dat zijn nog eens uh, de positieve geluiden die ja, we horen. Want ja, nee, kijk, <laughs> uiteindelijk gaat het erom dat, uh, dat Nederland gaat voor die prolongatie, ja. toch? Dat, uh... Ja, natuurlijk. Ja, ja, uh, het ene, dat is waar, maar aan de andere kant het is ook, uh, ja, het is ook gewoon een reële kans dat je het niet haalt. Zo simpel is het, weet je wel. Die, uh, we hebben een hele andere ploeg dan in, uh, in 2008. Uh, die vergelijking die kun, je, die kun je gewoon nu niet maken. Maar uh, ja, heel die, uh, die waterpogenwereld zit gewoon aan de dames heel dicht bij elkaar. En er zijn maar acht ploegen in Londen waarvan uh, Engeland één hele dure Europese plekje neemt. Dus ja, het zit, uh, het zit dicht bij elkaar. Het kan alle kanten op. Uh, nog eventjes, uh, gaan jullie wel richting uh, Trias nog oefenen op de, op de strafworp, dat we daar geen traumas van overhouden. <laughs> nou, ja, laten we dat niet hopen. We hebben, uh, in Beijing hebben we daar uh, hebben we er ook vijf moeten schieten tegen Italië. Het zullen we alle vijf binnen. Nu hebben we de twee gemist en uh, nou ja, dat kost ons de, ons de kop. Toevallig gisteravond nog, of niet, niet toevallig uiteraard. Uh, we hebben gisteravond nog uh, onderling over gesproken. Ook met uh, sportpsycholoog erbij. En uh, ja, goed, het heeft niet mogen baten. En, uh, dit, dit, dit, ik, ik, ik, uh, ik wil nog niet van een trauma spreken als we één keer een strafhoorpsycholoog gemist hebben. Ja. ja, de medaillekansen zijn verkeken voor het Nederlands ja. team. Uh, maar laten we hopen dat die Olympische Spelen in ieder geval wel worden bereikt. Succes nog in de komende maanden, Arno Haviga, assistent bondscoach van de Nederlandse Vrouwen. Graag gedaan. Inmiddels zeven over half vijf. Um, dit is nog steeds uh, nu al wakker. En inmiddels bij ons weer aangeschoven, onze eigen Martijn Middel. En die heeft gisteravond heel veel TV gekeken. Hij is onder andere naar zijn favoriete programma uit de kast. Maar hij begint met iets anders. Klopt, komende zomer, dan is het zover. De EK-voetbal in de Oekraïne en Polen. Politiemannen, artsen en hulpverleners in de Oekraïne spreken geen woord Engels. Nadia Bijtschap Manet geeft daarom een spoedcursus Oekraïens voor Oranje-fans. In Man bij het Hond. En gelukkig spreekt ze zelf prima Nederlands. Oekraïna is bijna klaar voor de voetbal spelen. Oké, okay, de weg naar het stadion. Waar vind ik de politie? Het zijn belangrijke vragen. Maar Nadia's cursisten hebben iets anders in gedachten. Hoe bestel ik twee bier? Gdje можно купить piwa? Gdje? Gdje? Gdje? Gdje? Можно? Можно? Можно? Купить? Купить? Piwo... Piva. Piva. Ja! En maar <laughs> hopen dat ze er ook een eierbal of een frikandel speciaal bij kunnen krijgen. Hoi, ik ben Dirk Anne. Ik ben Christen. Ik ben 20 jaar oud en ik val op jongens. Hoi, Dirk Anne. Dirk Anne zit in het cairo programma Uit de Kast... waarin Arie Boomsma jongeren volgt terwijl ze uit de kast komen. Anderhalf jaar geleden kwam Dirk Anne erachter dat hij homoseksueel is... maar eigenlijk waren de signalen er al veel eerder. Ik zat in de schoolbus en er ging een jongen tegen me aanleunen... En achteraf terugkijken en denk misschien wou hij wel wat meer. Want hij ging echt gewoon helemaal over me heen leunen. Maar op dat moment gaat mijn hart dan wel harder kloppen. Maar ik, ne blij ik negeer dat dan volledig. En dan denk ik, het zal wel iets anders zijn of zo. Wat zou het dan kunnen zijn nog? Geen idee. Ik vond het gewoon heel raar op dat moment. Dus dan focus ik fijn. heel erg op het rare. Zodat ik dat fijne niet door heb. En vanavond vertelt hij aan zijn christelijke studentenvereniging het grote nieuws. Het is bijna tijd voor de coming-out. Dirk Anne krijgt straks spreektijd tijd tijdens de huishoudelijke mededeling. Ik moet jullie wat vertellen. En dat is nogal belangrijk voor mij. Um, anderhalf jaar geleden heb ik een identiteitscrisis als het ware gehad. Ik heb iets over mezelf ontdekt waar ik heel erg van geschrokken ben. Ondertussen heb ik daar leren mee omgaan. Wat ik anderhalf jaar geleden over mezelf heb ontdekt, is dat ik op jongens viel. En ja, inderdaad, die stilte, die hoort erbij. In dit programma, nu al wakker, brengen we u ook op de hoogte van de belangrijkste berichten uit de ochtendkranten. Het programma Met het oog op morgen heeft ook zo'n krantenoverzicht. En lieten dat vanavond voorlezen door Gerrit Komrij. Webwinkeliers zijn laaiend over de vierde internetstoring op rij bij ING. Dat staat morgen in de Telegraaf. ING-klanten konden gisteren hun aankopen lange tijd niet via internet betalen... volgens de branchevereniging van online winkeliers. Thuiswinkel.org kost dat volgens Thuiswinkel.org... Kost dat de winkeliers miljoenen per dag. En die schade is niet op de bank te verhalen. Heel mooi, Gerrit. En tot zover het mediaoverzicht. Ja, dankjewel Martijn Middel. En gaat weer uh, verder met het bijhouden van al het nieuws. Want het is nogal druk in het land, geloof ik. Hè? We raar. hadden eerder al een ja. brand in Almere. Een, een politiekantoor in Middelburg uh, heeft een brandje. Nieuws in de nacht. Een nieuws in de nacht. Martijn Middel houdt het allemaal voor u bij. Want dit is de WNL-nacht. En zometeen hoort iets heel anders. Iets over afvallen. En hebben We niet over Sonja Bakker dit keer. We hebben dit keer over parasieten. Die gaan u helpen met afvallen. Maar eerst gaan we luisteren naar prachtige muziek in de nacht. Dit is Splendid met Love Is. Surely ba Give me, please, baby, I need your loving. I'll be forever yours when push comes to shoving. Liefdevol de woensdag in, met splendid love is. Ja, zometeen gaan we met onze man in Washington bellen, Wouter Zantingen. Die gaat ons bijpraten over alles rondom de state Of die nu nog één keer schakelen ze over naar de andere kant van de oceaan. Um, en dan doen we precies eigenlijk hetzelfde wat de Amerikaanse zenders aan het doen. Zijn namelijk met hun analisten aan het uh, na... Praten. Maar we gaan het eerst hebben over afvallen. En bent u trouwens begonnen met afvallen? Was dat een goede voornemen van u? Of, of wilt u dat doen, maar het lukt het niet? U kunt die verhalen vannacht delen. Bel 0800-1121. 0800-1121. Op het gratis nummer. En vertel ons wat u aan het doen bent. Hoe bent u aan het afvallen? Gebruikt u daar... Nou, wat gebruikt u daar eigenlijk voor? En lukt het nog? Misschien dat u nu zegt, denkt na dag 24 is geweest. 25e dag is begonnen van het nieuwe jaar. Mijn voornemen overboord, het gaat me niet lukken. Maar dan hebben we misschien wel een tip. Ja, want parasieten, dat zouden nog wel eens de oplossingen kunnen, oplossing kunnen zijn. Uh, Bertanne Visser is evolutiebioloog aan de Vrije Universiteit... en promoveert vandaag op haar onderzoek naar de vetopslag bij parasitaire insecten. Goedemorgen, mevrouw Visser. Goedemorgen. Ja, Hoe zouden wij van parasieten kunnen leren? Nou, ik moet wel zeggen, ik heb niet met mensen gewerkt, maar uh, wel met uh, insecten. En als we dan kijken naar die parasitaire insecten... dan heb ik dus aangetoond dat die beesten geen vetten aan kunnen maken. En, en, geen geen en vetten aanmaken? Je hebt toch vetten nodig? Ja, zij hebben zeker vetten nodig. Dat klopt helemaal. Uh, ja, ze, ze, normaal gesproken, als je suikers eet, nou ja, dat weten we allemaal... dan uh, wordt dat uh, omgezet in vet. En uh, dat is een, uh, ja, een energiereserve voor op de lange termijn... Dus als we bijvoorbeeld een tijdje zonder voedsel zitten, dan kunnen we die vetreserves aanspreken en die gebruiken om onze energie te verkrijgen. En eigenlijk geldt voor alle dieren dat die vetten nodig hebben. En daarom is het ook zo uitzonderlijk dat die parasitaire insecten die vet aanmaak verloren hebben. Ja, hoe komt dat dan, dat zij geen vet aanmaken? Nou, als we kijken naar de ontwikkeling van zo'n parasitaire insect, dan uh, lijkt dat eigenlijk heel erg op de ontwikkeling van bijvoorbeeld een, uh, een vlinder. Dus een uh, gewoon insect. Uh, daarbij uh, leggen ze een eitje, daar komt een larfje uit. Uh, dat larfje gaat verpoppen en dan komt er een volwassen uh, ja, vlinder uit in dit geval. Maar het grote verschil met die parasitaire insecten is dat zij tijdens hun larvale stadium andere insecten parasiteren. Dus zij leven in een gastier. En zij kunnen dus al die vetten van de gastier kunnen zij gewoon overnemen zonder dat ze daar zelf vetten voor aan hoeven te maken. Ja. Het is voor hen dus niet meer nodig. Ja, en het zijn dus de enige dieren die, die, die geen uh, vet aanmaken? Ja, het zijn waarvan tot nu toe bekend is de enige dieren die geen vet aanmaken. En u werkt u niet met mensen waar met insecten zuimen. Denkt u dat, dat de mensen ook uh, dat misschien zou kunnen ontwikkelen voor de toekomst? Ja, dat vind ik lastig om te zeggen. Ik moet zeggen, mijn onderzoek is uh, puur fundamenteel. Dus het is echt wetenschap uh, voor de wetenschap. Het heeft ons natuurlijk wel ontzettend veel inzicht gegeven in hoe die vet aanmaak nou precies werkt. En hoe het kan dat uh, die parasitaire insecten zo'n essentiële eigenschap als de vet aanmaak hebben kunnen verliezen. Maar ik ben bang uh, dat wij het voorlopig nog even moeten doen met uh, minder snoepen en uh, wat vaker sporten. <laughs> en Wij hebben vetten ook toch gewoon een beetje nodig? Ook? Wij hebben, wij hebben vetten ook nodig, ja. dat klopt helemaal. Ik bedoel, denk u maar eens aan de, aan de hongerwinter. Ja, dat is toch ook een periode geweest dat mensen heel weinig toegang hebben gehad tot voedsel. Ja. En dan moet je dus echt op die vetreserve steren. Precies. En we moeten dus eigenlijk gewoon meer sporten... en op die manier daaraan werken. Ja, voor nu nog even wel. Ik ben bang dat het uh, nog even niet anders kan. En zouden we ook uh, iets kunnen doen dat uh, bijvoorbeeld... als ik wat vet wil kwijtraken... had ik een parasitair insect, uh, insect, insect op mijn lichaam plaats of, of, of, of, of slik of iets. Zou dat werken? <laughs> nou, in theorie uh, is, dat een, uh, is dat een heel goed idee... Behalve dan, uh, en dat is misschien wel goed om te weten, die insecten die geparasiteerd worden, die overleven die parasitering niet. Dus die parasieten eten echt alle voedingsstoffen uit hun gastheer. Mm -hmm. En daarbij uh, ja, overleven ze het zelf dus niet meer. Dus het lijkt me voor nu niet, uh, niet een uh, prettige oplossing, uh, om het zo te zeggen. Nee, en Jij blijft verder onderzoek doen naar uh, hoe dat allemaal precies werkt. Ja, ik blijf, uh, ik blijf bij de insecten. Ik blijf hier verder naar kijken. En vandaag je promotie. Vanmiddag uh, mijn promotie, ja. Nou, dat klopt helemaal. Wat een ontzettend spannende dag. En namens WNL al van harte met je promotie. Want we nemen Dankjewel. aan dat het vanmiddag allemaal goed zal gaan. Dat het een formaliteit is. Uh, dat je daar nog uh, de boel mag verdedigen. En, uh, en uh, nou ja, dank ook dat je op deze bijzondere dag voor jou zo vroeg op wilde staan. Om ons ook nog te vertellen hoe dat dan precies werkt met die parasieten. Met ja. dan vissen. Ja, Dankjewel. Dank je wel. Parasieten slikken is dus niet de oplossing. Nee, dat moet ik niet doen. Dan, ja, ik dacht creatief te zijn, maar misschien iets <laughs> te creatief. Ja. Straks gaan we nog uh, overschakelen naar Washington. En dan spreken we met onze correspondent Wouter Zantingen over de ja, State of the Union. Zeker weten. Maar we gaan eerst luisteren naar muziek van Alain Clark. Want volgend jaar op dan gaat hij in die helikopter zitten... rondvliegen langs alle festivals. Hij is artiest, dat is uh, gisteren eigenlijk aangekondigd. En dit is een nieuwe wat toepasselijk is voor freedom. The life we geven het leven dat we leven in. de mensen die vechten voor onze vrijheid. En we verplicht het hen om te dat hun vrijheid blijft. Ja, raise your hand for freedom. Raise it if you can. I'm going to raise it so that everybody understands. No. There is a need for us to stand and raise our hands for freedom for every living man. So get it out your pocket and put it to the sky. Everyone together, raise your hands.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 Ja, alleen Clark voor freedom. Want volgend jaar op Beveilingsdag gaat hij onder andere met dit nummer ongetwijfeld rondreizen. We gaan we eens even overschakelen. De Holland-Amerika-lijn. Met Bouter Zantingen. Deze nacht konden de Amerikanen maar over één ding praten: de State of the Union. De toespraak van de Amerikaanse president Barack Obama is inmiddels afgelopen. Het was zijn derde en misschien wel laatste troonrede. Ja, wat is allemaal gezegd en heeft Obama het een beetje goed gedaan? Heeft de campagne kunnen voeren en kunnen starten? We hadden het er net even over met Maarten van Rossen, maar we gaan nu bellen met onze eigen analist ter plaatse in Washington, onze correspondent Wouter Zanting. goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een, een toespraak van uh, ruim een uur, onderbroken natuurlijk door heel veel applaus en af en toe zelfs gelach. Um, was het een beetje verrassend, een verrassende toespraak? Het was niet een verrassende toespraak, maar het was wel heel erg goed. Uh, de afgelopen twee jaar was de speech ja, erg saai en het duurde erg lang. Uh, uh, deze keer had Obama een heel mooi verhaal met heel veel energie. Het was goed opgebouwd. Uh, ja, en De verkiezingen zijn nu echt van start gegaan. Ja, en in, in die toespraak kwamen ook weer uh, allerlei, allerlei elementen terug van, uh, van de afgelopen jaren. Maar ook uh, heel veel toekomstplannen. Hè? Want uh, het is niet een president die terugblikt. Het was ook een president die nog meer plannen heeft. Ja, dat, uh, uh, dat klopt. Uh, dit was zijn dus blauwdruk voor zijn campagne. Hij uh, heeft inderdaad eerst gezegd van nou, het gaat nu toch beter met Amerika. Uh, sinds ik hier uh, aan de macht ben, er zijn toch wel wat meer banen. Uh, uh, maar wat hij nu dus zegt, het wordt heel belangrijk dat uh, wanneer wij weer gaan groeien... dat we ervoor zorgen dat niet alleen de, de hoogste inkomens groeien... maar dat ook de gewone uh, Amerikanen, de middenklasse, uh, gaat, uh, ja, kan gaan genieten van zo'n economische groei. Uh, wat hij bijvoorbeeld wil gaan doen is uh, bedrijven die gaan outsourcen... die uh, krijgen geen belastingvoordelen meer. Uh, hij wil scholen uh, beter betaalbaar maken. Hij wil nog steeds meer geld gaan inzetten in schone energie... En bijvoorbeeld huizenbezitters gaan helpen met de hypotheek. Hm. En hij had het ook over de. Want je geeft al aan, hè? allerlei dingen voor bedrijven. Maar hij noemde ook met name de auto-industrie, werd met name een toenaam genoemd, hè? Ja, zeker. Hij had het over. Uh, nou, kijk, de, de bail is heel controversieel. En het is een van de punten waar de republikeinen steeds mee weglopen. En zeggen van. De belasting was verschrikkelijk. Dat was zoveel belastinggeld. En kijk, wat ja. hebben we er nou aan gehad? Zeker ook omdat heel veel van die banen in de auto-industrie. dat waren uh, banen uh, waar. Uh, uh, uh, met, met unions, hè, met, met vakbonden En daar hebben de republikeinen sowieso een hekel aan. En Obama wilde er toch even een punt maken dat General Motors bankroet was. Uh, en nu toch weer de grootste autofabrikant uh, ter wereld is. Want ze waren volgens mij teruggezakt naar de derde plaats. Chrysler doet het ook weer heel goed. En, en, en Ford doet het ook weer heel goed. En, en in de afgelopen uh, paar jaar zijn er nu 100.000 uh, banen ook bijgekomen. Dus wat Obama zegt, nou kijk nou naar die bailout. Ten eerste hebben we al ons geld teruggekregen. En ten tweede is dat die industrie weer uh, gewoon helemaal uh, een goede poot. Ja. De State of the Union is ook mm, ja, een echte show. Uh, hoe goed kan Obama deze speech nu gebruiken uh, ja, om campagne te voeren voor de presidentsverkiezingen? Ja, nou ja, dit, dit uh, blauwdruk voor zijn campagne. Ja, hij kan natuurlijk wel eens zien hoe zijn punten hier landen. Zeker bij de, bij de linkse kant van, uh, van de zaal die daar was. Eh. Uh, uh, ja, uh, hoe hij het gaat gebruiken. Nou, uh, uh, voornamelijk omdat hij uh, hiermee nu een groot uh, publiek bereikt. Ook van 50 miljoen Amerikanen kijken hiermee. Uh, uh, hij probeert natuurlijk presidentieel te zijn en niet te veel. Uh, hij noemt het tegenstanders niet bij de naam, hè, want dat, dat doe je als president nooit, want je moet boven de partijen blijven staan. En uh, ja, door, door, Schilden, uh, door zijn presidentiële uitstraling, door zijn toekomstideeën, probeert hij dit inderdaad te gebruiken voor zijn campagne. Maar heb je het idee dat deze speech nu ook echt is aangekomen bij de Amerikaan? Nou, dat is misschien nog te kort uh, om dat te kunnen zeggen. Uh, ik denk uh, dat, uh, dat, dat, dat, dat het verhaal wat hij nu aan het houden is, dat dat werkt. Uh, uh, als je bijvoorbeeld ook ziet dat het zelfs binnen de Republikeinse partij uh, controversieel is, is dat Ron nu uh, bij een investeringsmaatschappij werkt iets wat de Republikeinen normaal gewoon uh, helemaal uh, goed vinden. Uh, ja dan denk ik wel dat, dat zo'n verhaal wat Obama nu het houden is over een middenklasse die afbrokkelt en een en een klasse ja, van, van, van rijke kapitalisten waar hij het dan over heeft die, die, uh, die op het geld zitten en, en waar dat dan niet terecht komt bij de, bij de normale mensen. Dat verhaal dat blijft toch wel hangen en dat, dat, uh, dat lijkt het toch wel goed te doen op dit moment. Ja, nou, dit was vandaag van de State of the Union. En nu weer vanaf volgende week gewoon weer de focus natuurlijk op de verkiezingen. Want die verkiezingen naderen. En uh, we gaan uh, volgende week weer met jou bellen. Wouter Zanting, onze Washington-correspondent. Dank je wel voor deze week weer voor het volgen van, uh, van de State of the Union deze hele nacht. En komend uur gaan we het daadwerkelijk van niet over hebben, dan gaan we het onder andere hebben over de Amsterdam International Fashion Week. Ja, die begint vandaag. En bij ons in de studio, uh, hij is nu al binnen, een, een keurig geklede man. Op dit uur, het kan. Blijf luisteren, maar we gaan eerst even uit voor het vijf uur journaal. Nu al wakker. WNL. Nieuws in de nacht.